Zes delen van David Hopkins, vertaling Tom van Beek, regie Dick van Putten, vijfde deel, de een zijn brood. Mevrouw Farnham zit in moeilijkheden, had. Ze heeft me gevraagd iets voor haar te doen. Oh? Ze heeft me gevraagd of ik misschien haar man terug kan vinden. Is die zoek? Dat schijnt zo, ja. Sir Frederick was zo vriendelijk bij te woord te staan. Hij zal zien wat hij voor me doen kan. Sir Frederik kan veel als hij wil, mevrouw Farnham. Wat denk je, Gerald? Zal ik haar helpen? Als jij daartoe bij machtig bent. Ja, waarom niet? Goed, Gerald, dan haal Farnham hier. We zullen het gelukkige gezinnetje herinneren. Wat? Uitstekend, sir Frederik. Ik begrijp niet. Het is heel eenvoudig. U had me gevraagd uw man terug te brengen en dat is nu precies wat ik ga doen. Maar als hij al die tijd al hier was, waarom hebt u dat dan niet... Eerder gezegd. Ik moest eerst zekerheid hebben, ziet u. Zekerheid? Zekerheid over de volgende stap, voordat ik een niet te herroepen besluit neem. En ik heb net bedacht wat mijn volgende stap zal zijn. U begrijpt er niets van. Het zal u duidelijk wel allemaal duidelijk worden. Ik ga hier maar naar binnen. Oh, meneer Vanem. Nou zullen we elkaar toch eens een keer ontmoeten. Leef u meneer Paul, ik... Sjone. Ian, alles goed met je? Wat doe jij hier? Is alles goed met je? Eh, ja. Eh, ja, alles is prima. En eh, jij? Wat gebeurt er ah, toch ah, allemaal? Geen idee. Geduld mevrouw Farnum, geduld. U zult het duidelijk allemaal begrijpen. Wie bent u eigenlijk? Dit is Sir Frederick Paisley. Paisley? Kijk nou eens, vrouwtje, wat je gedaan hebt. Nou is de hele verrassing eraf. Oh, zit het zo? U wilde mij spreken, geloof ik? Ik dacht... Die twee Italianen hebben zijn naam genoemd. Misschien zou hij me kunnen helpen. En ik heb u geholpen, nietwaar? Maar jij? Hoe kom jij hier? Ik begrijp het niet. Ik wel. Knappe jongen. Dat lijkt wel zo, ja. Waar is Tony? In goede handen. Ik wil weten waar hij is. Er is niets met hem gebeurd en er zal niets met hem gebeuren. Daar kunt u zeker van zijn. In. Wat doe je? Weet jij nog dat ik altijd heb gezegd dat er grote bazen achter de schermen zaten? Ja. Nou, dit zijn ze dan. De grote bazen. Je mama gelooft het nog niet. Gerald Stevens, advocaat. En Sir Frederick Paisley, filantroop. De leiders van het misdaadsyndicaat. Syndicaat? Is dat niet de juiste omschrijving, Sir Frederick? U onderschat onze organisatie. Een grote maar. vis in een kleine vijver. Maar over de hele wereld geloven bent u maar een verdomd klein visje in een hele grote vijver. Dat zal niet lang meer duren. Dat zal inderdaad niet lang meer duren. Als Minotti het zaakje van u overneemt. Wie? Daar ben ik al voor gewaarschuwd. Die twee Italianen die mijn vrouw en jou hebben aangesproken... hebben iets met hen uitstaande. Ze zijn lid van de maffia en Minotti is hun baas. Wat hebben wij daarmee te maken? Voor zover ik weet is die Minotti uit Amerika uitgewezen. Ja, maar dat houdt er maar niet van om de touwtjes in handen te houden... ...van meer dan de helft van de Amerikaanse gangsterbende. En nu wil wij bij u een vinger in de pap hebben, dat is duidelijk. Wat u dit dan ook in je schild voert... Afgezien van het feit dat we hier in Engeland nou niet bepaald op de maffia zitten te wachten, krijgen jullie je trekken thuis en daar ben ik heel erg blij om. Wat buitengewoon onhartelijk van u. Nee, hij is niet zo aardig als hij eruit ziet. Nou heb ik u nog wel een rol toe bedacht in onze onderneming. Wat? Wat bedoel je, Frederik? Heel eenvoudig. Ik heb net tegen mevrouw Farnum gezegd, niet waar, dat ik de volgende stap heb uitgewerkt. Ik heb er ook beloofd dat ik alles zou uitleggen. En omdat ik me altijd aan mijn belofte hou, geloof ik dat nu de tijd gekomen is voor een kleine explicatie. Vind je ook die, Charles? Ik geloof niet. Nee, wel... Charles, ze hebben er recht op. Met andere woorden, u staat te popelen om te laten zien hoe briljant u wel bent. Hmm, hoe banaal opgemerkt. Onder normale omstandigheden zou een dergelijke grofheid mij bijzonder kwaad maken. Maar gelukkig kan ik me op dit moment veroorloven grootmoedig te zijn. Ik geloof in het recht van de vrije ondernemer, meneer Farnum. En u? ...tot op zekere hoogte. Oh, dat is altijd de moeilijkheid met die verwaarde liberalen zoals u. Alles tot op zekere hoogte. Jullie hebben de moed niet om consequent te zijn. Ik wel. Ik geloof dat ieder mens uit deze maatschappij moet zien te halen wat er uit te halen valt. En ik geloof ook dat ieder mens het recht heeft om zijn bezit met alle middelen die je heeft te beschermen. Een oorlog? Een oorlog. Ja, zo zou je het vrije ondernemerschap kunnen omschrijven. Een oorlog. De sterkste wint. En wij zijn de sterkste, meneer Farnum. ...omdat wij geloven in de totale oorlog. Restricties kennen wij niet. Er is geen consequentie die wij uit de weg gaan. En wat hebben wij ermee te maken? Een paar jaar geleden hebben meneer Stevens en ik ...het idee gekregen te gaan optreden als... ...ja, hoe zal ik het noemen... ...als een soort gatschieters. Persoonlijke leningen. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik geloof het wel, ja. Natuurlijk begrijpt u het. U bent een schrijver, u hebt een idee voor een boek... ...u gaat ermee naar een uitgever... ...en als het idee hem aanstaat, geeft hij u een voorschot. Klopt? Nou... Wij werken eigenlijk op precies dezelfde manier. Mensen komen bij ons met ideeën. Fantastische ideeën. Meer nog. Ideeën waarvan de meeste mensen vinden dat ze niet door de beugel kunnen. Misdadige ideeën. Als oh, je alleen maar in dit soort termen kunt denken. We zijn het meest geïnteresseerd in de grote ideeën. Ondernemingen die veel geld kosten om ze te realiseren. En dan komt u op de proppen. En dan komen wij op de proppen, zoals u dat noemt. Vooropgesteld natuurlijk dat de aanvrager akkoord gaat met onze voorwaarden. Tegen een bepaald percentage van de winst financieren wij zijn opzet. De berovingen van de postauto's? U slaat de spijker op de kop, mevrouw Faden. Dat was onze laatste onderneming. Niet onvoordelige zaak, moet ik zeggen. Helaas zijn we niet zorgvuldig genoeg geweest met het uitzoeken van onze mensen. Jammer voor die mensen. Maar ook jammer voor u. Het grootste deel van het geld hebben ze teruggevonden. Om precies te zijn, 70%. Onze commissie plus het voorschot... ...wordt in de regel onmiddellijk na het slagen van de onderneming aan ons afgedragen. Dus u bent eruit gesprongen? O oh ja, financieel wel. Maar de pers begon hoe lang om meer te geloven in een soort meesterbrein achter de overvallen. Het publiek werd helemaal gek gemaakt met dat idee. En zo moesten we op een gegeven moment wel iemand naar voren schuiven. James Byrne? U mag nooit meer raden, mevrouw vader. Om de politie een beetje uit onze buurt te houden... ...vonden we Byrne bereid met ons mee te spelen... Tegen bepaalde vergoedingen en garanties natuurlijk. Onder andere dat hij maar de gevangenis zou halen. Tegen bepaalde vergoedingen en garanties. Zoals een soort pensioen na zijn vrijlating... en onze garantie voor de verzorging van zijn vrouw en kinderen... zolang hij in de gevangenis zit. Van zijn kant viel het hem niet moeilijk zijn toezegging te doen... toen we hem hadden uitgelegd dat hij... hoe dan ook voor die overvallen zou moeten opdraaien. Door met ons mee te spelen was hij er in ieder geval zeker van... dat hij er nog iets uit kon slepen als hij weer vrij zou zijn. En inderdaad, zoals u daar net al terecht opmerkte, hij zou vrijkomen, ver voor u zijn straf zou hebben uitgezeten. En hij stemde toe? Ja. Hij had er natuurlijk geen idee van dat zijn leven nog maar zo kort zal zijn. Kijkt u maar niet zo gechoqueerd. Een vrije ondernemer heeft de plicht zijn interesse te beschermen. En een levende burn zou wel eens een bedreiging kunnen gaan vormen. Ik zie wel, de sterkste win. Ons enige dilemma was of we hem eerst uit zouden halen en hem daarna doden, of dat we het direct in de gevangenis moesten laten doen. Die beslissing viel niet al te moeilijk. Het laatste was verder het makkelijkste en het goedkoopste. In deze dagen zal er een gevecht uitbreken tussen de gevangenen en... Rust zacht, meneer Buren. U bent krankzinnig. Nee, dat ben ik niet. Ik weet wat ik wil en ik zal het krijgen ook. Dat is de sleutel tot succes er niet veel mensen zijn die zo'n hoge prijs willen betalen. Dat is dan ook precies de reden waarom de meeste mensen hun hele leven in de modder blijven vroeten. Maar daar hadden we het niet over. Wat ik wou zeggen, in zaken moet je nooit teren op je succes. Je moet blijven uitbreiden. Steeds nieuwe gebieden exploreren. En daar zijn wij nu mee bezig. Met behulp van de heer Boutwin. Van de Londense Veiligheid. Precies. Op een gegeven moment kwam hij uit onze pijpleiding gerold. Tussen twee haakjes. Hoe vond u ons communicatiesysteem? Zeer interessant, moet ik zeggen. Oh, u heeft gevoel voor het bizarre, dat strekt u tot eer. Maar als schrijver moet u natuurlijk ook voor bijna net zoveel fantasie beschikken als wij. Maar, ik had het over Baldwin die ons kwam opzoeken. Ik wil hier even uitvoerig op ingaan, meneer Farnum. Want Baldwin kwam met een idee dat ik rustig uniek kan noemen. Er is geen spel tussen te krijgen. Dat hebben we meer gehoord, meneer Baldwin. En laat ik het eerst uitleggen. Herinnert u zich die grote treiroof? Daar heb ik vaak iets over gehoord, ja. Goed. Als het ze nou eens geluk was om te ontsnappen. Nou, dat zal toch wel de opzet geweest zijn, nietwaar? Natuurlijk. En als ze er nou eens in geslaagd waren? Wat hadden ze dan nog gehad? De politie zou ze tot het einde der dagen achter hun vodden hebben gezeten. Nee, ze hadden er alleen tussenuit kunnen draaien... als niemand ooit geweten zou hebben dat die roof gepleegd was. Oh, hoe zouden ze dat voor elkaar hebben kunnen krijgen? Tje. De kans zit er altijd in. dat vroeg of laat iemand merkt dat er drie miljoen pond verdwenen is. Niet dat ze gedaan zou hebben wat ik u nu wil gaan voorstellen. Als ze in plaats van het buitgemaakte geld... nou eens eenzelfde hoeveelheid valse bankbiljetten hadden achtergelaten. Dat zou zeker zijn uitgekomen. Oh ja? Wat was de bestemming van het geld als het in Londen was aangekomen? Het zou verbrand worden dan... Wacht eens. De valse bankbiljetten zouden verdwijnen in de ovens van de Bank van Engeland. En niemand zou ooit weten dat het onderweg verwisseld was. Niet waar? Het klinkt niet gek. Dat moet ik toegeven. Maar hoe zou u iets dergelijks willen opzetten? Ik werk bij een kleine firma die zich de Londense Veiligheidsdienst noemt. De zaken gaan de laatste tijd niet zo best. De gewone moeilijkheden, veel concurrentie, zwakke leidingen, ...van u kent het wel. Hm. Wat zou je ons dan willen voorstellen? Ik wil geld lenen om de zaak over te nemen. Waarom zouden wij zoiets financieren? Omdat de firma een lopend contract heeft met de Bank van Engeland... om oude bankbiljetten naar de verbrandingsplaats te brengen. Gaat u door meneer Baldwin. Wat hebt u nog meer op uw hart? Ik wil tijdens de rit de oude bankbiljetten verwisselen... en het valse geld leveren bij de verbrandingsplaats af. Dat is alles heren. Het klinkt te gemakkelijk... Ik weet het. Dat heb ik mezelf ook steeds voor gehouden. Maar zegt u me dan nou maar eens wat er mis kan gaan. Nee, meneer Farnum, er kan niets misgaan. Niets. Een investering met een gouden rendement. De rente van onze investering zal ons vannacht worden uitbetaald. Mocht ik nu verondersteld iets te zeggen? Nou, vooruit meneer Farnum, u zult natuurlijk wel bevooroordeeld zijn... ...maar u zult toch moeten toegeven dat het een geniale opzet is? Oh ja, Oh, u bent niet alleen onhartelijk, meneer Farum. U bent niet in staat om uw vijanden te waarderen. Deze operatie wordt een geheel nieuw hoofdstuk in de misdaadgeschiedenis. Dan zou ik toch nog altijd Bolton moeten feliciteren, niet u? Wacht even, ik ben nog niet klaar. Oh nee, Bolton niet. Bolton heeft geen visie. Hij is maar een klein schroefje in het grote raderwerk. Het raderwerk dat wij in de naaste toekomst naar de draaien zullen zetten. In dit geval zullen we geen genoegen nemen, met een klein percentage van de buurt. Nee, we nemen alles. De hele 500.000. Om dan de rest van uw leven in Rio naar een mooie meisjes te gaan zitten kijken. Waar blijft nou dat nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van de misdaad? U onderschat me nog steeds. Ik streef een ideaal na. Ik heb een doel voor ogen. We zullen een wereldomvattende organisatie opbouwen. Wij zullen de hele vrije wereld met ons kapitaal overstromen. En niet alleen de vrije wereld, ook de landen achter het ijzeren gordijn. We hebben hier in Londen al de centrale bank. We zullen een netwerk van banken oprichten over de hele wereld. Geld waardepapieren, juwelen, ja, zelfs schilderijen... zal je bij ons kunnen deponeren... om dan het equivalent in geld terug te krijgen... in willekeurig welk ander land. Met andere woorden, een netwerk van heren. Daarnaast zal iedere bank zijn kapitaal kunnen vergroten... volgens het systeem Baldwin. Alleen op grotere schaal. Begint u het nu een beetje te begrijpen, meneer Varen? Ja. Het is een afschuwelijk vooruitzicht. Oh, jullie banale geesten... Als we eenmaal beginnen, breidt onze macht zich in de kortste tijd uit als een olievlek. Binnen een paar jaar kunnen we de hele wereld beheersen. Nee, meneer Farm, ik overdrijf niet. Dit is een reële mogelijkheid. Oh ja, ik zou zeggen wat mijn volgende stap zal zijn. Luister, Stevens, dit is ook voor jou nieuw. Een extra veiligheidsmaatregel, laten we zeggen. Baldwin en consorten zullen gearresteerd worden. Ik dacht dat niemand er ooit achter zou komen dat er een misdaad gepleegd is. Oh, ik heb het ook niet over dat gehad. Omstandigheden dwingen mij ertoe mijn plannen te veranderen, ziet u. Zij zullen gearresteerd en veroordeeld worden voor de moord... op u en uw charmante vrouw. Er is een kleine verandering in de plannen. Wie zegt dat, Sir Frederick? Waarom moeten we toch verdomme altijd naar zijn pijpen dan zeggen? Omdat hij onze aftocht dekt. En omdat hij zorgt voor een eventuele reis naar Zuid-Amerika, daarom. Zonder hem zouden we misschien niet eens het land uitkomen, nou, ik hou er niet van dat hij ons maar rondcommandeert. Ik ook niet. Hoor nou eens. Als hij er niet geweest was, hadden we hier nooit te kunnen beginnen. Tot nu toe is alles perfect gegaan. Waarom zouden we dan niet doen wat hij zegt? Tja, als jij denkt dat dat het beste is, oh. dan... Uh... Smith, Tja, nou ja, ik vind het best. Het plan is als volgt. Als we van de verbrandingsplaats komen... ...brengen we het geld naar een verlaten hut in het Eppingbos. We gaan dan hier naartoe terug... ...en doen de rest van de dag ons normale werk. Maar waarom... Maar, waarom dan niet direct met dat geld vandoor? Ze schijnen weer last te hebben met die vanen. Ze hebben tijd nodig om hem op een dwaalspoor te brengen. Er is geen enkele reden om ons ongerust te maken. Als het nodig is, kunnen we tot in de eeuwigheid wachten. Vergeet niet dat we niet hoeven te vluchten of iets dergelijks. Niemand weet dat we iets gedaan hebben. Waarom zou Bolton ons doden? Daar heeft hij alle reden voor, in de eerste plaats bent u net iets te nieuwsgierig geweest. In de tweede plaats zullen we hem op een subtiele manier laten weten... dat u op de hoogte bent van zijn aandelen in de postauto overvallen. Dat moet voor hem genoeg zijn. U bent een slecht mens. Oh, we beslissen over ouderwetse manier van uitdrukken, mevrouwtje. Nee, ik ben niet slecht. Ik ben een groot weldoener en filantroop. Kijkt u maar in de courant. Hij heeft gelijk, Dona. Hij is niet slecht. Hij is krankzinnig. Kijk en daar staan, een middeleeuws landheer... die zijn fooje uitdeelt aan het dankbare boerenvolk. Waarom niet? Dat arme boerenvolk had zich vrijgekocht met geld... dat zij zelf of hun voorouders bij elkaar gebedeld of gestolen hadden. Wat is het verschil? U bent veel te kieskeurig, meneer vader. Pien? Meneer? Maak ze naar beneden, Pien? En laat ze niet ontsnappen, hè? Naar beneden? Juist. Dit moet voor u wel het beste bewijs zijn van mijn feodale instelling... U wordt opgesloten in de kerkers. Alsjeblieft, erin. Ah, raak hem niet aan, hè. Beck, hou maar naar binnen. Ik blijf hier buiten op wacht staan, dus hou je koest en doe wat er gezegd wordt. Paul Grohler. Wat? Bill Manning. Weet je niet meer? München. Twee jaar geleden. Nou, ah, niemand kent ons nog hier. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Je komt zeker voor hetzelfde hier als ik. Ik zou het niet weten. Ja, laten we elkaar nog een mietje noemen. Je staat toch aan dezelfde kant als ik. Je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Ga jij morgen naar een huis in Berkshire? Ja. Zie je wel? Kom mee, nemen we een taxi naar de stad. Ik moet voor een klant van mij de voorbereidende besprekingen voeren. Ik ook. Mijn baas gaat zijn neus niet snuiten of over de hele wereld staan de telefoons bij Interpol rood gloeien. Maar tussen ons gezegd en nou. Lijkt dat dan een mooi opzetje, nietwaar? Eerst zien. Oh, jullie moffen. <laughs> jullie. Jullie zijn te. te <laughs> Jullie Yankees flappen er maar alles uit. Goed, goed, goed. goed. Laten we de oorlog nog niet nog eens gaan over ...geen slechte plaats voor een bespreking, evengoed. Oh, het klinkt goed in ieder geval. Hè. Het klinkt goed. Wat ik ervan gehoord heb... ...is het schoolvoorbeeld van het leven... ...in het goede, oude, feodale, koloniale Engeland. Ach, nee, dat heeft er geen zin. Die museumstuk uit de middeleeuwen... zit al stevig in elkaar. Die tralies wijken geen millimeter. Niet dat we daar veel aan zouden hebben... ...als we ze konden verbuigen. Het raampje is toch te klein. We moeten toch een elk van iets proberen? In de deur? In de deur, ja. Hij probeert te krijgen. Meneer, hij die? Echt gebouwd als een ah. Hier, Kijk eens even hierom. Er ja. is een sleuf met een valluikje onder in de deur om eten door te schuiven. Oh, Ian, wat zouden ze met Tony doen? Denk daar nou niet liever over, haar herzen. Hier eenmaal uit zijn, dan zullen we hem wel vinden. Maak je nog niet ongerust. Het is te stil, waar komt iemand. Wat er gebeurt er stil. stil Gedragen ze zich een beetje? Geen centje las. Ik heb wat eten voor ze meegebracht. Eten. het galgemaal voor de veroordeelde neem geen risico laat de deur maar op slot je kan de woorden door het gat schuiven het lijkt wel leven voeren in de dierentuin nog dan maar leven, hè? nou ik laat ze verder aan jou zullen over jonah luister jonah trek zo snel als je kan het bord weg op het moment dat ik je terug het luik steekt 10 tegen 1 komt zijn hand mee dan laat ik het deurtje vallen de tijd. Alsjeblieft, lijkt maar lekker op. Ja. <lacht> goed gedaan meisje, goed oh, gedaan. Op zijn vingers. Huh? kijken. Help me, stevens. Je kan schrijven wat je wil, ze kunnen je daar boven toch niet horen. Een vingers. Probeer ze niet los te krijgen, dan vaak het alleen maar erger. Nou ga ah. jij precies doen wat ik je zeg. Kom de leren krijgen. Het je doet wat meer. ik je zeg, of moet ik nog een beetje harder drukken, hè? Ah. Zo, luister. Ah. Draai de sleutel om in het vlot. Ah. Ja, probeer je maar op te richten. Kom, kom. Zo, juist. En denk erom: geen geintjes, hè? Het zijn jouw vingers, niet de mijne. Jonathan, probeer op het slot van de deur eens. Maar nog niet openmaken. Ja, de deur is open. Oh. Mooi zo. Ian, een. is hè? Steven's vingerstoot zo. Denk erom wat ik je gezegd heb, hè, Payne? Ik wil erop worden, zo ik. Alles in orde? Payne? Ja, alles in orde. Geen moeilijkheden. Nee, nee, meneer Stevens, alles goed. Mooi zo. Je bent nog niet zo gek als je eruit ziet, hè, Pijn? Nou, luister goed. Versta je me? Ja. Mooi zo. Steek je gevolg onder de sleuf. Naast je hand is net plaats genoeg. Kom. Kalm aan, kalm aan, kalm aan. Juist. Jonah, gaat je gevolg eens op. Ja, je, kijk nou niet naar zijn hand. Als je een beetje draaier wordt, dan denk je maar aan Tony. Alsjeblieft. Dank je. Als ik zeg ja, dan laat ik het luikje los, schop ik het bord weg en spring naar achteren. Op datzelfde moment gooi jij de deur wijd open, begrepen? Uh, ja. Heb je het gehoord, Peen? Uh, ja. En geen trucjes alsjeblieft, hè? Het zal me dan genoeg al zijn je het bij de eerste het beste de beweging neer te knallen. Heb je dat begrepen? Ja. Klaar, Jonah? Ja. Mooi. Nu! Uh. <laughs> Brave jongen, je hebt goed geluisterd. Uh. Je weet de mensen wanneer je over hebt. Jonah, de gedachtebuur gaat plek. Nou, Peen? Kom er maar in, jongen. Kom maar, langzaam, langzaam. Goed zo. En dan in die hoek daar. Jonah, naar buiten. En, eh, uh, Over een paar minuten komen ze hier wel van losse pijn. Die tijd zul je wel overleven, denk ik. Zo, ja, kom. Laat dan dan maken dat we wegkomen voor Steven weer terugkomt. Ah, ja. Je had me maar gevraagd? ja. Yeah. Even de agenda voor morgen met je deur nemen. S ochtends hebben we de vergadering met onze buitenlandse vrienden. Daar leggen we haar in, grove trek, het systeem uit. Dat zal niet al te lang duren. Over een paar dagen zullen we een nieuwe vergadering beleggen... waarop dan de details aan de orde komen. Morgenmiddag gaan we eerst het geld halen in het Eppingbos. En Boltwin. Maak je daar geen zorgen over. Tegen die tijd heeft de politie de lijken van de farms allang gevonden. Daar zullen wij wel voor zorgen. ...dan zal het niet lang meer duren voor Baldwin's en de Zijne worden opgepakt... ...op beschuldiging van moord. Ik wou alleen maar zeggen, zullen ze ons niet verraden. En wat dan nog? Het is niet onwaarschijnlijk dat ze zullen doorslaan. Maar wat kunnen ze zeggen? Dat wij hen het geld hebben voorgeschoteld om de Londense veiligheidsdienst over te nemen? Dat bestrijdt niemand. Maar dat kan ons nauwelijks in verband brengen met de moord op de Farnums. Dan kunnen ze nog stellen dat we wisten wat ze met die firma van plan waren... Maar dat is hun ja, tegen ons nee. Het valse geld is tegen die tijd al lang in de ovens verdwenen, dus om Baldwin's eigen woorden te gebruiken. Niemand zal ooit weten dat er een misdaad is gepleegd. Het zit goed in elkaar, dat moet ik zeggen. Natuurlijk. Als je van tevoren de zaak goed overziet, is er nooit reden voor paniek. Arme Baldwin. Ik denk dat hij zijn werk vanavond niet zo consentieus zou doen als hij wist wat er voor hem in het vat zit. Hier. De laatste. Merci. Wilt u er even tekenen? Heeft u een punt? Alsjeblieft. Dank u. Alsjeblieft. Dank u wel, goedenavond. Goedenavond. Stuur het Mif. Ja. Ja, die is voort. Rij je maar. Ruit, vlug. Paneel eruit en zakken. Weet je het zeker? Zo zeker als wat. Ik heb je stuk voor stuk maar gekeken. Mooi. We kunnen het paneel op zijn plaats. Smith, oude jongen, het is gelukt. Het is gelukt. Wat is dat? We zijn er toch nog niet? Even kijken. Waarom? Het is er! Een politiewagen. Goed maakte. Ik hoop dat het waar is. Die arme kleine schat. Hij staat natuurlijk doodsangst eruit. uit. Nou, nou maar op. We gaan meteen naar de politie. En dat meen ik nou eens een keer. Maar eerst moeten we hier zo ver mogelijk vandaan zitten komen. Het zal niet lang duren voor ze ontdekken dat we ontsnapt zijn. Ian. Wat is er? Daar, in de struiken. Hm? Daar is iemand. Ik zag iets bewegen. Waar? Daar, die donkere plek. Iemand heeft wat in de gaten. Hij komt naar ons toe. Frouw, rennen. Rennen voor je leven. Vadem. Weet jij dat, Vadem? Ik kom achter ons aan! Houd hem! Idiot! Ik ben het, inspecteur James! God staan! dank Ian, de inspecteur James. Graaglijk. Nou, ik geef het op, hoor. Echt, ik geef het op. Voor de eerste keer in mijn leven... ...ben ik blij een inspecteur van politie te zien. Hoe hebt u ons hier gevonden? Omdat ik naar u gezocht heb. En wat uw vrouw me vanmorgen vertelde. Ik ben eens even met Maria Byrne gaan praten. Die kon toch onmogelijk weten dat wij hier waren? Ze heeft u nooit kunnen zeggen dat u ons hier zou moeten zoeken. Ze, ze, ze weet helemaal niet Want, van... Van uh, Frederick Paisley of Gerald Stevens? Nee, zij niet. Maar wij wel. Wat? Natuurlijk. Wij we weten alles. We weten ook van het omwisselen van het valse geld. Als alles volgens plan verloopt... dan worden die slimme jongens precies op dit ogenblik ingerekend. Dit buiten houden we ook al een poosje in de gaten. Maar ik heb u al eens gezegd, we moeten voorzichtig zijn. We moeten keiharde bewijzen hebben om iedereen achter de tralies te krijgen. Als we in het geval van Sir Frederick een vergissing zouden dat maken. Het zou is alles goed en wel, maar hoe zit het met Tony? Die zal niet zo overkomen, mevrouw. Dat kunt u makkelijk zeggen. Hoe kunt u in helemaal hemelsnaam Ik ben er volkomen zeker van, mevrouw. Ik heb dergelijke gevallen meer meegemaakt. Ze houden hem alleen maar vast om er zeker van te zijn dat u twee geen route naar het eten komt gooien. Zolang u ze uit de buurt blijft, loopt uw zoon geen enkel gevaar. Maar op die minuut kunnen we ons daar toch niet van afmaken. Op dit moment zit er niks anders op, gelooft u me toch. Hoe meer u blijft, blijft rondstumperen, hoe meer het leven van uw zoon in gevaar komt. Wat voorzinnig zouden wij nu op dit ogenblik kunnen doen? Huh? Ja, hij heeft gelijk, Ian. Ja, dat... geloof ik ook, uh, ja. Het valt niet mee om dat te bekennen. Mijn zoon is gekidnapt. En, en, en ik kan niets doen. Niemand zou onder deze omstandigheden veel kunnen doen. Alleen de politie. Laat u het aan ons over, meneer. Alles komt best op zijn pootjes terecht. Mijn wagen staat hier vlakbij. Mijn chauffeur zal u naar huis brengen. En wat, uh, wat, wat gaat u dan doen? Ik wacht op de volgende stap van Sir Frederick. De vaders moeten uit de weg. Begrepen? Het spijt me dat het zo gegaan is, sir. Dat het zo gegaan is? Jij stond buiten, zij zaten binnen. Niemand zou erin geslaagd zijn ze te laten ontsnappen, Behalve jij natuurlijk. Wat had ik dan moeten doen, sir? Kijk, mijn hand is. Dat is nog niets vergeleken bij wat er met je zal gebeuren... als je deze keer weer van die stupiditeit uithaalt. Morgenochtend liggen de lijken van die twee in het kantoor van Bolton. Begrippen? Oh. Ian? Zo. Al wakker? Goed geslapen? Ben je de hele nacht opgebleven? Oh. Ja, ik ben alleen even in slaap gevallen in mijn stoel. Oh, Ik heb geslapen als een roos. Hoe kan dat? Heb jij misschien iets in die chocola gedaan die je gisteren voor me hebt gemaakt? Hm, ik heb nog een paar slaaphillen over. Het heeft geen zin dat we hier allebei de hele nacht lopen, de ijsberen hier. Heb je nog iets gehoord? Nee, niks. Oh, heb je die bus gehaald? Mm, je ziet. Geef eens. Hier jij ook een stuk. Hm. Ik zie het, niks. Nee, hier ook niet? Daar moet toch iets in staan? Om elf uur gisteravond zei James dat hij ze zou arresteren. Dan zou dan iedereen achter achterstallig gelden moeten zitten. Geen woord in die krant. Uh, zou ze het bericht misschien nog niet vrijgegeven hebben? Ach, waarom niet? Het is toch iets om trots op te zijn, zou ik zeggen, als je een dergelijke bent hebt opgedod? Wat ga je doen? Ik ga James bellen op school, want ja, ik wil weten wat er gebeurd is. Hè? Huh? Wat is er? De telefoon doet het niet. Of zou ze misschien? Ik zo terug. Ga je heen? Stop, ja. Wacht, ik leek me even aan. Ja, nee, nee, Ik zei, wacht nou even. Klaar? Ja. Hier, hier, jas. Yes. Dank je. Zo, vooruit dan maar. De lift is op boven. Hé, hey, jullie daar. Wat? Daar gaat het heen. Dat gaat je niks aan. Ik heb orders te zorgen dat u niet flat blijft. Wie bent u dan wel? Detective Richardson, meneer van Scotland Yard. Kunt u zich legitimeren? Natuurlijk. Alsjeblieft. Klopt, dank u. Maar dat geeft u nog steeds niet het recht ons in onze beweringsvrijheid te belemmeren. Ik heb mijn orders, meneer. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Hey, Hé, kom terug! Druk op de knop, Vlug. Ik moet doen. Dat natuurlijk wel. Wat denkt hij wel? Hij komt dus achterna. Hij rent de trap af. Vraag vlug, hij is nog op de eerste verdieping. In. Ian, wacht. Ik kan niet meer. Even. Tot eind van dit straatje. Dan zijn we in de grote winkelstraat. Er kan ons niks meer gebeuren. Wat gebeurt er toch allemaal? Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat die een detective was. En die legitimatie dan? Oh, met veel ervaring zouden ze zelfs de Mona Lisa nog kunnen vervalsen. Ian? Ja, wat is er? Achter ons, die wagen. Die is van de Londense Veiligheidsdienst. Dat is voor ons? Er is on, Iedereen kan nog een halve meter over. Zorg je godsnaam, rennen. het nu! Kijk in de, de pathiek! Hij heeft ons bijna Gaat Gaat je Oi jij! Ach! Ian! Ian! De bumper, ben... heeft, de bumper heeft mijn been geraakt. L oh. Laat eens kijken. Nee, nee, nee, Le laat maar. laat het oh. nee, heb je gezien wie er achter het stuur zat? Nee. De chauffeur van Paisley, Payne. Ja, kijk, hij stopt. Ja, goed, hij kan toch niet achteruit hier in die smalle straat. Kom, laten we terug gaan. Weer de Scotland, van ja, het zijn. Hoe beter. Inspecteur James is er nog niet. Hij heeft toch al een drukke nacht gehad, ziet u? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ben zijn chef. Mag ik me even voorstellen? Malo, commissaris van de recherche. Mag ik. Uh, wilt u niet even gaan zitten? Dank u. U wilde nog iets vertellen, meneer? Het is nogal een lang verhaal, maar het grootste deel zult u al weten van inspecteur James. Natuurlijk, de hoofdzaken zijn me bekend. Maar ik zou graag het hele verhaal nog eens van uw kant horen. Waar het ons om gaat is onze zoon. Een ogenblikje graag, mevrouw. Wilt u zo goed zijn bij het begin te beginnen, meneer? Het is eigenlijk allemaal begonnen toen ik het plan kreeg... een boek te gaan schrijven over James Byrne. Toen ik op zoek ging naar stof voor mijn boek... kwam ik in contact met een zekere Baldwin van de Londense Veiligheid. Iemand nog een sigaartje? Ja, dank je. Nog eens een en ik word kostmisselijk. <laughs> je bent nog wel aan het goede leven, Biersvoort. Leef als een rijk man. <laughs> Klinkt goed, nietwaar? En makkelijk dat het was. Heb ik het je niet gezegd? Ja, dat heb hij gezegd. Kan ik niet ergens spreken. Maar toen we gisteravond door de politie weer aangehouden, dacht ik dat we erbij waren. Ik ook. En dat allemaal omdat een van onze achterlichten kapot was. Je ah. had ons er bijna bij Smith. Ja, Ik heb je toch gezegd dat het nog brandde toen we wegreden dan je dat ik het niet gecontroleerd had? Eén controle is niet voldoende. En <laughs> afijn, laten we het beschouwen als een les. De grootste plannen kunnen door de kleinste details in de waar worden geschopt. Vooruit smeer, lachen, in godsnaam we zijn rijk. Eerst zien, voordat ik me daar voel. Wanneer kunnen we nou terug naar die hut om ons geld op te halen? Geduld, geduld, je hebt nou zo lang gewacht... ...een uurtje meer of minder doet er nou ook niet meer toe. Sir Frederik zal ons wel zeggen als de kust vrij is. Heren, dat zijn zo ongeveer onze plannen. In dit stadium hebben we een loyaliteitsverklaring nodig... van onze toekomstige medewerkers. Ik twijfel er niet aan of uw diverse opdrachtgevers... hebben een dergelijke schriftelijke verklaring aan u meegegeven. Wie wenst het woord? Inderdaad, Sir Frederick. Mijn cliënt is bijzonder geïnteresseerd in uw project. Bijzonder geïnteresseerd. Ik had niet alles verwacht. Maar hij is niet de enige, nietwaar. Ik bedoel, er zijn anderen waar wij niet vanaf wisten. Hoe bedoelt u? Eduardo Minotti. U oh. We kunnen wel gezichten trekken, Sir Frederick. Maar het feit is dat ik gisteravond aangesproken ben door twee Italianen. Ja, ik ook. En hoogstwaarschijnlijk de andere aanwezigen ook. Dan kunnen het ons natuurlijk niet schelen om met een man van dergelijk kaliber samen te werken. Als het niet anders kan. Maar aan tegenwerken, nee. Zo denk ik er ook over. Wat wij willen weten, Sir Frederick, is... Hoe is uw houding ten opzichte van Minotti? Zo... Eduardo Minotti. Ja, de maffia. Ja, ja, ja, ik weet wie u bedoelt. Wist u dat ze ook hier opereren? <laughs> Meneer Vanem, ik ben hier hoofdcommissaris. Soms heb ik wel eens enig idee van wat er in criminele kringen passeert. Zodra er sprake is van een organisatie, dan duurt het niet lang of de maffia heeft de vinger in de pap. Maar Eduardo Minotti, dat is weer een ander hoofdstuk. Dus u bent aangesproken door twee Italianen? Ja, en die voegen alles over zoveel ik plezierig. Ik begrijp er toen niets van, maar ik heb het u al gezegd. Nu realiseer ik me waar ze op uit waren. Benne. Ja? Um, neemt u me niet kwalijk dat ik u stuur maar ik hoorde dat meneer Vlaanen bij u was. Grote hemel, wat is dat? U. U bent van de politie? Ja? Jazeker. Maar, maar dat heb ik u toch gezegd? Ja, dat... Dat hebt u gezegd. Spijt me. Wat is er aan de hand, Richardson? Ik had de opdracht van inspecteur James om een oogje in het zeil te houden bij hun flat, maar en Hier neemt... zijn ze veilig, Richardson. Nee. Ja, uh, neemt u mij niet kwalijk. Uh, mocht je inspecteur James zien, vraag dan of je even hier bent, wil je? Natuurlijk. Goedemorgen. Alweer te laat, Richardson. Neemt u mij niet kwalijk. Goedemorgen, mevrouw Vanem. Meneer Vanem. Uh, ik kom eigenlijk voor u. Moet ik dat geloven? Meneer Farnum heeft, geloof ik, nogal wat overhoop gehaald, James. Ja, en ik heb hem nogal zo gewaarschuwd. U heeft me gisteravond gezegd dat ze gearresteerd zouden worden. Allemaal. Mm -hmm. Maar vanmorgen stond er niets over in de krant. Hoe zit dat, James? Hier is mijn rapport. Daar staat het allemaal in. Dat twijfel ik niet aan. Maar je kunt het me ook even vertellen. Hè? Dat spaart me alweer de moeite te lezen. Met genoegen. Meneer Farnum heeft u ongetwijfeld verteld over de plannen van Sir Frederick Paisley. Inderdaad. Dat was het dan.